Bij de lokale verkiezingen in Italië heeft de eurosceptische vijfsterrenbeweging een flinke nederlaag geleden. De partij van Beppe Grillo eindigde in veel steden als derde of vierde. Bestuurders van de partij worden achtervolgd door schandalen. De democratische partij van oud-premier Renzi deed het een stuk beter. De verkiezingen worden gezien als graadmeter voor de Italiaanse parlementsverkiezingen in mei. In Alphen in Brabant is het stoffelijk overschot gevonden van de jongen van 14 die werd vermist. Hij was gisteren met vrienden gaan zwemmen in een recreatieplas. Toen hij niet meer boven kwam, sloegen de vrienden alarm. Na uren zoeken met sonarapparatuur werd zijn lichaam gisteravond laat door duikers gevonden. De oprichter van sharia voor Belgium, Fouad Belkacem, is in de gevangenis getrouwd, melden Belgische media. Belkacem is tot twaalf jaar zelf veroordeeld wegens ronselen voor de jihad. Hij probeert al jaren te trouwen, zodat het moeilijker wordt om het land uit te zetten. In de gevangenis in Antwerpen lukte het niet, en nu zit hij in Hasselt, daar kon hij wel trouwen. Dan nog het weer. Wisselend bewolkt en droog. Wel kan later op de dag een bui vallen. Het wordt 17 tot 21 graden. Er staat een stevige westenwind. Morgen droog met maximaal 23 graden. Wordt het iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. De aantal files in de Randstad neemt snel af. Dit zijn de files die nog meer dan 10 minuten vertraging geven. De A4 Amsterdam-Den Haag tussen Roelofarensveen en, en Zoeterwouderdorp, 7 kilometer. De A6 Lelystad-Muiden tussen Almere Stad west en Knoop het Muidenberg, 5. A15 Rotterdam-Europoort tussen rotterdam ijssel en en het Benelux, 6 kilometer. A16 Breda-Rotterdam voor Knoop het Riederkerk, 6. De N14 Leidsendam den Haag bij Voorburg, 2 kilometer door een auto met pech.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 Zin in Zandvoort. Zandvoort yeah! is zin in Zie ZFM. Met nu de herhaling van Zandvoort op zaterdag. Yeah. Tell me what you really like, baby, I can take my time.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 7 over 3 op de zaterdagmiddag. En voor de maandagmorgenluisteraars 7 over 9. Een hele goede middag en welkom bij CFM Zandvoort. Zandvoort op zaterdag. Uur 2 alweer met daarin de volgende onderwerpen. Uh, nou, Allereerst, natuurlijk, om 3 uh, uur. De dames staan nu uh, in te spelen. Uh, op Roland Garros hebben we dan uh, over tennis. Tussen Simona Halep en uh, Jelenka Ostapenko.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 Went Hoi je in pa' ka, pa' pa' ...bij de programma Zofit op zaterdag. Elke zaterdagmiddag doen we dat zo rond en bij half drie. En als dan Lex het over het weer gaat hebben... ...nou, dan gaat weer het zonnetje schijnen hier in Zofort. En dat blijft gelukkig de hele middag zo dus. We houden er lekkere zonnige muziek in. Zo ook deze van Ricky Martin...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 De wedstrijd is een initiatief van Strand Nederland. Hun partners zijn Stichting Nederland Schoon, Koninklijke Horeca Nederland... en BTC Holland Marketing en Vakblad Entree. Het is de tiende keer alweer dat deze verkiezing wordt gehouden. Nog tot 30 juni kunt u stemmen...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 Jan, is je uh, goed gekeurd? Uh, ja, ik kreeg een appje binnen van: Thanks! Thanks, oké. Okay, nou, dat was je helemaal goed, hè? Ja. Bob Marley en de Wele, hoor je. En wallah, voilà, we speciaal voor Willem. Goedemiddag Willem, leuk dat je luistert. Hier is de Wanderer.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 perenboom bij de middelste kiosk of bel app sms naar en dan komt hij 06 838 99158 06 838 99158 en dat is informatie van bij perenboom want die staat ook op de boulevard. Ga eens kijken als u te gast bent dit weekend, of welk weekend dan ook, in Zandvoort uh, of door de week. U bent van harte welkom op de boulevard tussen Bouwersparas en de Rotonde... om al die bijzondere kunstproducten te bewonderen en wie weet aan te schaffen. Zo meteen krijgen we de evenementagenda agenda van ons. Wees nog even twee plaatjes, waaronder deze van Stromae, Formidable. Formidable. Formidable.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 Bande de ma cac, donnez-moi un bébé sage il sera formidable, formidable, tu étais formidable, j'étais formidable, nous étions formidables, formidable, tu étais I want to dance by water Neat the Mexican sky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 and sky. Drink some margaritas, buy some, don't believe me.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 en Egeria. Maar kijk even naar de halve finales... met name Van Zandvoort tegen Egeria. De, de dames enkels zijn inmiddels achter de rug. De eerste was Leslie Kerkhoven tegen Bernarda Pera. Dat was een 3-6 en 5-7. Dus die punt ging naar Egeria.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 De Zandvoort, we gaan uh, lekkere muziek voor je draaien. Hier is uh, Split Dance, to my Girl. Dus de single van Split Dance, Message to my Girl. Ja, we gaan buitenspelen, Ovidjan. Ja, gezellig. Ja, er zijn natuurlijk ja. al in deze halve heel veel activiteiten voor de jeugd. En een daarvan is op woensdag 14 juni. Want op woensdag 14 juni is het buitenspeeldag. Pluspunt organiseert allerlei leuke kinderactiviteiten. Zoals panna, knockouts, estafettes, schminken, hinkelen, hoelahoepen... springtouwen, touwtrekken, twister, trefbal, springkussen, kanjams, schoelen